7 uur, Mark Hokker met het NOS Journaal. De man die zondag werd opgepakt voor betrokkenheid... bij de dood van de 17-jarige Orlando Boldewijn is weer vrijgelaten. De 27-jarige man uit Den Haag blijft wel verdachte in de zaak... maar er zijn volgens de politie onvoldoende gronden... om hem langer vast te houden. De man is de afgelopen dagen gehoord... over zijn betrokkenheid bij de dood van Orlando. De 17-jarige jongen uit Rotterdam kwam in februari... na een afspraak met een onbekende man uit Den Haag... niet meer thuis... Een week later werd zijn lichaam gevonden. De man die gisteren in Toronto met een busje inreed op voetgangers... wordt aangeklaagd voor tien moorden en dertien pogingen tot moord. De 25-jarige man moest vandaag voor het eerst voor de Canadese rechter verschijnen. Hij toonde nauwelijks emotie in de rechtszaal. Over een motief voor zijn daad zei hij niets. De massale versterking van huizen in Groningen gaat vooralsnog niet door... Dat hebben minister Wiebes de provincie- en aardbevingsgemeente afgesproken. Daardoor blijft het voor ruim honderden huiseigenaren nog onzeker of hun woning wordt versterkt. Ze hadden eerder te horen gekregen dat hun huis bij zwaardere aardbevingen te onveilig is om in te wonen. Minister Wiebes gaat ervan uit dat de kans op zwaardere aardbevingen kleiner wordt als de gaskraan dichtgaat. Of dat ook zo is, wordt nog onderzocht. In juni moet daar duidelijkheid over komen. Het kabinet besloot eerder dat er vanaf 2030 geen gas meer uit de Groninger bodem wordt gehaald. Sven Kramer zegt dat hij door rugproblemen niet in topvorm was op de Olympische Winterspelen. Op de eerste training voor het nieuwe seizoen zei Kramer dat hij de gouden medaille op de 10 kilometer misliep door een instabiele onderrug. De schaatser hoopt dit seizoen zijn rugproblemen te verhelpen. Het weer, vooral ten noorden van de grote rivieren, valt vanavond af en toe regen. Verder is er veel bewolking. Vannacht trekt de regen weg naar het zuidoosten en zakt de temperatuur naar rond de 11 graden. Morgen af en toe zon, in de middag stapelwolken en lokaal een bui, mogelijk met onweer. Het wordt dan 11 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB, verkeersinformatie. De avondspits is voorbij. Er staan nog wel een paar files door ongelukken. Zo gebeurde er een ongeluk op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij Knoop in Buidenberg. De weg is weer vrij, maar er staat nog wel vijf kilometer vanaf Knoop in Diemen. En de vertraging is daar ongeveer een kwartier. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort... tussen Knopend Hattermerbroek en het Harde, 4 kilometer. Daar is de vertraging een half uur, want de weg is helemaal dicht. Je kunt nog wel via uh, de vluchtstrook, maar dat schiet natuurlijk niet echt op. En op de A59 van Os naar Knopend Zonzeel... tussen de afrit Dussen en Oosterhout, 6 kilometer. Het tijdverlies is daar ongeveer 20 minuten door een aanrijding. Daar is de rechterrijstrook dicht.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 Kom naar Zwolle en Ontdek, de wereldberoemde schilder Neo Rauch in Museum De Fundatie. Culinaire toprestaurants, hippe conceptstores en de allermooiste boekhandel van Nederland. Waanders in de Broeren, Oude Stad, nieuwe concerten en gezellige terrassen. Kijk voor een voorproefje vast op www.visitswolle.com. Tot snel in Zwolle. Kom ook lekker fietsen, wandelen en overnachten op de mooiste locaties op de Veluwe. Bij Bilderberg. Gelderland levert je mooie streken. GelderseStreken.nl Bezoek na Neoraug in de Fundatie ook als het Nijenhuis. Met Beeldentuin, Collectie en Jan Kramer. Museumdefundatie.nl Stel, u gaat een Mercedes-Benz kopen. Dat is al een mooie upgrade. En dankzij de upgrade editions krijgt u nu bij een optiepakket... meer opties voor dezelfde prijs. Weer een upgrade. Bovendien krijgt u op een C-klasse uit voorraad nog extra opties. Zoals een panoramadak en stoelverwarming. Uw voordeel kan lekker oplopen tot liefst 10.000 euro. En dat scheelt weer in de bijtelling. Ga nu voor de Upgrade Editions. Voorwaarden bij uw Mercedes-Benz dealer of op Mercedesbands.nl. Oeh, och, heeft u last van gewrichtspijn?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 Voor Andy en Suze, die hun klanten graag verrassen met een vlekkeloze presentatie. En voor oma Smulders, die haar 90ste verjaardag viert. Wij zijn Hago, al 75 jaar de schoonmakers van Nederland. NPO Radio 1. VPRO. Nog is Polen niet verloren. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Ja, maar wie weet zal Polen in de loop van het jaar die eerste regel van het volkslied moeten aanpassen. Want het land dreigt door de nieuwe begrotingsregels die de Europese Commissie voorstelt... in ieder geval wel heel veel geld te verliezen dat het nu nog krijgt uit Europese fondsen. En deels zou dat een vorm van straf zijn voor de onwil om wetgeving in te trekken... die door Europa wordt beschouwd als een aantasting van de onafhankelijke rechtspraak. Wat vinden ze daarvan, van die plannen in Polen? En hoe is het om te werken aan de beveiliging van de Amerikaans-Mexicaanse grens. Zometeen een gesprek met de schrijver van De Streep wordt een rivier. Hij meldde zich aan als grensbewaker. Dit is tot half acht Bureau Buitenland. Maar eerst gaan we naar Brussel, naar de EU-donorconferentie voor noodhulp aan Syrië. Vandaag en morgen moet daar weer zoveel mogelijk geld worden ingezameld... voor noodhulp en het ondersteunen van het vredesproces. En dat is broodnodig, want volgens verschillende hulporganisaties... is nog geen 20% van de benodigde hulp voor Syrië inmiddels gefinancierd. Aan de telefoon vanuit Brussel is Marjolein Weinings van vredesorganisatie Pax. Goedenavond, mevrouw Weinings. Goedenavond. U was bij uh, deze eerste dag van de conferentie, hè, want er zijn ook veel NGO's uitgenodigd. Wat heeft uh, deze dag opgeleverd? Um, nou, vandaag uh, was het de bedoeling dat uh, uh, de donoren uh, in gesprek gingen met de NGO's, met de civil society... Mm -hmm. Um, en uh, werd eigenlijk een beetje de, de basis gelegd voor morgen. Dus er werden belangrijke punten gedeeld uh, die morgen door de ministers uh, moeten worden uh, besloten. Oké, okay, dus er zijn nog geen concrete beslissingen genomen. Wat is de sfeer op de conferentie? Nou, over het algemeen uh, is het besef heel groot uh, dat um, noodhulp nog steeds heel erg nodig is. Vorig jaar was er een stemming van binnenkort is het conflict wel voorbij en kunnen we gaan praten over reconstructie. Mm -hmm. uh, dit keer was de stemming heel duidelijk weer dat uh, de, de situatie in de eerste maanden van dit jaar is natuurlijk ook zo slecht geweest met, met honderdduizenden ontheemden, nieuwe ontheemden. Dat men beseft noodhulp is nog steeds heel hard nodig en... Um, Daarnaast is er ook heel duidelijk het besef, heel breed, dat um, vluchtelingen nog lang niet terug kunnen. Dat het te onveilig is, het conflict gaat door. En vluchtelingen zitten voorlopig nog wel uh, op de plekken buiten Syrië waar ze zijn. ja Vorig jaar was er ook zo'n conferentie in Brussel. Uh, toen, is, toen is er best veel uh, geld toegezegd. Hoeveel was het ook weer precies? Ik dacht iets van 6 miljard? of ja, ze ja. We, we hopen dit jaar dat het meer wordt. Ja, maar nog geen vijfde van uh, die vorig jaar toegezegde hulp... is uh, inmiddels ook uh, werkelijk uh, aan Syrië besteed. Hè? Hoe verklaart u dat? Nou, dat is een probleem en uh, dat komt omdat er geen goed mechanisme is om de toezeggingen die tijdens de conferenties worden gedaan, om die ook uh, te controleren en na te leven. Dus we hebben ook als, als NGO's dit jaar uh, erop aangedrongen dat er zo'n mechanisme moet komen waarin die toezeggingen worden vastgelegd en ook wordt gemonitord elke keer van wat is er nou, wat is er nou uitgekomen. En dat gaat dan niet alleen om toezeggingen in geld. Ook in toezeggingen bijvoorbeeld van um, uh, uh, landen om uh, beloftes ten aanzien van uh, vluchtelingen uh, uh, na te komen over ja. hun juridische status of werk dat ze mogen vervullen. Ja. Uh, dat soort toezeggingen om ook die te monitoren van houdt men zich echt aan wat men belooft. Ja. Um, vorig jaar was dus een beetje de hoop dat de, de oorlog uh, het geweld snel over zou zijn. Dat is nu niet meer zo. Het lijkt wel zo dat Assad nog weer steviger in het zadel zit... dan, uh, dan vorig jaar al het geval was. In, in hoeverre maakt dat verschil voor uh, westerse organisaties bij het bieden van hulp? Uh, dat, dat betekent met, met, met laatst weer met het offensief op uh, Oostelijke Rolta. Dat heeft geleid tot de grootste... Uh groep ontheemden in jaren. Um, dat heeft ertoe geleid dat men beseft van ja, um, het Assad-regime en bondgenoten, Iran en, en, en uh, Rusland zien dat de militaire strategie werkt en zullen die waarschijnlijk voort gaan zetten. Mm -hmm. Dus er is nu ook grote angst dat ook andere gebieden. Nou, we zien al in zuid damaskus is een offensief gaande. Uh, de lege gebieden in noord, het uh, noorden van de provincie Homs zullen waarschijnlijk worden aangevallen. En ook is er grote vrees voor wat er gaat gebeuren in de provincie Idlib... waar ja. juist al die ontheemden heen gedeporteerd zijn. Ja. En kunnen westerse uh, organisaties hulp bieden in uh, de gebieden... De, steeds meer gebieden die door het uh, Assad-regime gecontroleerd worden? En komt die hulp dan ook daadwerkelijk bij mensen terecht? Nou, dat is heel lastig. Uh, de VN uh, krijgt op heel veel plekken geen toestemming om, uh, om hulp te leveren... en werken met een systeem dat ze altijd toestemming moeten vragen. Uh, lokale organisaties, Syrische organisaties... Uh, die kunnen eigenlijk vaak veel beter hulp leveren... en die waren ook vandaag uh, vrij uitgesproken daarover... dat ze er toch wel boos over zijn... dat al die hulp maar via grote internationale organisaties gaat... en dat er eigenlijk veel meer hulp rechtstreeks naar Syrische organisaties zou moeten gaan. En zou u daar ook voor zijn? Ja, zeker. Hm. Goed, maar u hebt er hoe de hoop op dat uh, er morgen dus meer geld uitkomt... toch uh, mogelijk ook met zo'n uh, mechanisme... dat ook werkelijk afgedwongen kan worden dat dat geld ook betaald wordt. Gezien de dramatische situatie verdacht ik dat het geld uh, wel komt. Ja. Um, dat uh, mechanisme uh, om uh, naleving ook werkelijk af te kunnen dwingen, daar ben ik minder optimistisch over. Goed, dat wachten we dan af wat daar morgen uitkomt. Hartelijk dank. Marjolein Weinings van Vredesorganisatie Pax vanuit Brussel. Bureau, buitenland. President Trump stuurde begin deze maand honderden troepen... van de Amerikaanse Nationale Garde naar de grens met Mexico. En zij moeten de US Border Patrol versterken... totdat de gedroomde muur van de president wordt gebouwd. De Amerikaan Francisco Cantu wilde weten hoe het is om te werken... bij die Amerikaanse grensbewaking. Vier jaar lang trok hij in uniform door de woestijn... op zoek naar illegaal overstekende Latijns-Amerikanen. Over zijn ervaringen schreef hij het boek... De streep wordt een rivier. En collega Katie Sheriff spreekt met hem. So I joined the border patrol um right after college and I had studied immigration and border issues. Schrijver Francisco Cantu begon in 2008 bij de Amerikaanse grensbewaking. Meteen na zijn studie internationale betrekkingen... waarbij hij focuste op migratiekwesties. Als jonge onderzoeker van amper 23 jaar oud... wilde hij, na de theorie, de praktijk leren kennen. Een fragment uit zijn boek... Onze wapeninstructeur liet beelden zien van slachtoffers van drugsoorlogen. Gruwelijke foto's van mensen die door de Mexicaanse kartels waren vermoord. Op één foto dreven drie hoofden in een enorme Vrieskist. Op een andere zag je het lichaam van een vrouw. Achtergelaten in de woestijn, haar voeten vastgebonden... haar afgesneden hand in haar mond gepropt. De instructeur bleef hangen bij een foto van een veewagen... met achterin twaalf opeengestapelde lijken. Allemaal geblinddoekt en geëxecuteerd. Die twaalf waren geen gangsters, zei hij, maar migranten. Ontvoerd en vermoord om armzalig, zinloos losgeld. Hier krijgen jullie mee te maken, zei de instructeur. Dit staat jullie te wachten. Um, en dat training is set up to die opleiding tot grensbewaker traint je zo... dat wat je doet tijdens je werk normaal gaat lijken, vertelt Kantoe. En Tijdens de jaren in het veld heb ik daarom nooit echt kunnen stilstaan... bij wat ik meemaakte. Toen ik ontslag nam, voelde ik mezelf enigszins verslagen. De werkelijkheid bleek nog ingewikkelder... dan ik me ooit had kunnen voorstellen. Writing about it. Dit boek schrijven was een poging om alles te kunnen begrijpen. Om te kunnen dealen met mijn deelname aan een gewelddadig systeem... dat beleid in stand houdt waardoor mensen hun leven riskeren. Waardoor er een humanitaire crisis bestaat aan onze grens. created a, a humanitarian crisis on our border, and I said we need to build a wall. I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me. We're going to build the wall. We have no choice. We have no choice. There's over 700 miles of, of fencing already. Er staat al meer dan 1.000 kilometer aan hekwerk langs die grens. En het lijkt alsof iedereen dat is vergeten. Onze president build that roept wall. maar dat we een muur moeten build bouwen. Maar die staat er al. Maar het gaat om honderdduizenden mensen jaarlijks. Je kan toch ook niet iedereen zomaar toelaten in de VS? Ik denk dat de is... Is a de oplossing ligt volgens Kantoe in beleid en niet in afschrikking. In de VS zijn al sinds de jaren negentig geen grote beleidshervormingen doorgevoerd als het gaat om migratie. In het verleden waren er bijvoorbeeld nog wel eens gastarbeidersprogramma's, maar die bestaan niet meer. Um, Migranten nemen jobs die moeten worden gevuld, die niet gevuld door Amerikaanse werknemers terwijl de migranten nog steeds vaak het werk uitvoeren... dat Amerikanen helemaal niet willen doen. De meeste mensen denken misschien... dat we niet zomaar de grenzen kunnen openstellen... maar om dan maar helemaal geen migratiebeleid te voeren... en de deur op slot te doen, dat is geen oplossing. En wat was het moeilijkste aan, aan het werk in het veld? Wat ik nog steeds bij me draag zijn al die ontmoetingen met overstekers, zegt Kanto. Mannen, oude vrouwen, kinderen. Na een tijdje stapelen al die individuele ontmoetingen zich op ja, en worden je te veel. Ik denk like really overwhelming for like a humanity. De jonge vrouw keek haar man vluchtig aan. De grens oversteken was mijn idee, zei ze. Ik wilde een beter leven voor mijn kind. We duurde even voor haar man me in het felle licht kon aankijken. Moet u horen, zei hij. Kunt u ons misschien terugbrengen naar Mexico? Kom hermano. Kunt u ons niet naar de grens brengen, smeekte hij. Kunt u ons daar niet droppen, als een broer? Met een zucht wende ik mijn blik af en tuurde langs de kerk in het donker. Ik moet u arresteren, zei ik. Dit is mijn werk. De man haalde diep adem en knikte. En daarna klom hij achter in de arrestantenwagen... en strekte zijn armen uit om zijn zwangere vrouw te helpen. To be honest, speaking Spanish, I think was one of the, the most... Um. Van zijn Mexicaanse moeder leerde Cantu Spaans spreken. Het bleek essentieel voor de communicatie met de migranten die hij arresteerde. Maar hij kon zich zo ook beter verplaatsen in die mensen, Wat het werk ook weer lastiger maakte. I think it does maybe make it more difficult, but I also think that you know like what it means is that you are less ignorant to the situation of these people's lives. Uiteindelijk betekent meer betrokkenheid ook dat je minder onwetend bent. Zo kan je de realiteit van migranten niet negeren. Iets wat nu wel gebeurt, volgens CATO, zowel in de VS als in Europa. in in like a dirty word, like a slur. Het woord vluchteling is zelfs een vies woord geworden zijn mensen die je moet vrezen of die alleen maar komen om iets van ons af te nemen. State of een trieste gegeven, waarin onze politici een grote rol spelen. Our and our Alsof het lot ermee speelt, ontmoet Kantoen na zijn tijd bij de grensbewaking... de Mexicaan José. Hij verblijft al sinds de jaren negentig illegaal in de VS... José heeft een gezin en een baan. Maar wanneer zijn moeder ziek wordt, reist hij terug naar Mexico om afscheid te nemen. Op de weg terug naar de VS wordt hij opgepakt door de grensbewaking. You know, when when my friend José was deported, it was the first time that I sort of looked behind the curtain at what would happen to. Um... Gossé's arrestatie maakte dat Cantu voor het eerst bewust meekreeg... wat er na de arrestatie gebeurt met al die mensen die in de woestijn worden opgepakt. Cantu probeert Gossé te helpen en gaat naar de rechtszaal waar hij wordt voorgeleid. Ik had talloze mannen en vrouwen opgepakt en hun uitzettingsprocedure in gang gezet. En velen, zonder erbij na te denken, in dezezelfde rechtszaal laten verschijnen. Een zaal gedomineerd door vreemde mannen in gekleurde pakken en zwarte toga's. Mannen die weinig wisten van de diep donkere woestijnnachten of de meedogenloze zon. Die geen idee hadden van de uitgestrekte vlakte met steen en schalie. De platgetrapte zandpaden. De lichamen ten prooi aan de elementen. De botten bevend van de hitte, de kou, van gebrek aan water... Ik begon te beseffen dat bij mijn confrontaties met al die migranten... aan wie het tocht door de woestijn een bitter einde was gekomen... dat die reis, hoewel mislukt, nog altijd vooraan in hun gedachten zat. Dat het langzaam dovende vuur van de oversteek nog steeds in hen woedde. Maar in de muffe afgewerkte lucht van de rechtbank werd duidelijk... dat er sinds hun arrestatie iets vitaals was verdwenen. Dat hun laatste restje levenskracht langzaam was uitgeperst en verloren gegaan toen ze van hun vrijheid waren beroofd. Um, I'm still in touch with Jose. Ik heb nog steeds contact met José, zegt Cantu. Maar ik kan niet zeggen of hij nog in Mexico is of alweer illegaal in de VS. Dat kan hem in de problemen brengen. So much about his life in the book. Zijn situatie is net zo onzeker en gevaarlijk... als dat van vele andere migranten. Het is gevaarlijk in dezelfde so manier... Migrant flies are dangerous. U hoorde Katie Scherf in gesprek met Francisco Cantu, de schrijver van het boek De Streep wordt in Rivier. En de fragmenten kwamen daar natuurlijk ook uit. Dat boek is verschenen bij single uitgeverij, het Eurobureau. De Europese Commissie wil Polen en Hongarije straffen door de subsidiegeldkraan dicht te draaien. In de nieuwe meerjarenbegroting, die de Commissie volgende week presenteert, moeten nieuwe voorwaarden ervoor zorgen dat er veel minder geld naar deze landen toe gaat. Polen en Hongarije ontvangen nu nog miljarden per jaar uit Brussel. De Commissie wil die landen die straffen vanwege omstreden hervormingen die de rechtsstraat in gevaar zouden brengen. Zo kan de Poolse regering zich tegenwoordig bemoeien met de benoeming van rechters. Jenne Jan Holtland is correspondent. In Centraal- en Oost-Europa voor de Volkskrant en verblijft te Warschau. Goedenavond, Jenny-Jan. Goedenavond, Chris. Jij hebt de uh, voormalige Poolse minister van Buitenlandse Zaken al gesproken over deze plannen van de Europese Commissie. Wat, uh, wat had hij erover op te merken? Um, ja, dat klopt. Uh, ik had hem uh, gisteren aan de telefoon. Uh, Witold Waszykowski was, uh, was uh, tot, uh, inderdaad tot afgelopen kerst uh, minister van Buitenlandse Zaken. Mm -hmm. uh, en hij zei, eigenlijk, hij zei eigenlijk twee dingen. Hij zei: ten eerste uh, is er, gebeurt er natuurlijk iets, iets heel vreemds in zijn ogen. En in, in de ogen van de Poolse regering uh, ook. En dat is die nieuwe koppeling hè? Er, is een soort, een, een, er zijn eigenlijk ideale, uh, Europese idealen die hier op elkaar botsen. Uh, mm -hmm. het, het verlangen naar een soort meer cohesie... naar, naar het verkleinen van die, van die, van die kloof tussen uh, Oost en West. En het, en het verlangen om ook een rechtsgemeenschap te zijn. Maar hij zegt, ja, uh, op, op basis waarvan uh, wil de Europese Commissie ons precies aanpakken... Uh, laat mij maar de documenten zien op basis waarvan dat, uh, uh, dat dan moet. nou Het antwoord daarop is natuurlijk... het, het verdrag van Lissabon uh, heeft een artikel 2... Uh, Daarin staat ook een verwijzing naar de rechtsstaat. Um, maar, voor, maar voor Polen en voor wat Wasikovski gisteren ook zei... Uh, is, dat, is dat niet uh, iets bindends of zo. Dus zij voelen zich daar niet uh, uh, aan gebonden. Oh ja. Dat is één. Hij zei daar hij hij twee dingen ja, over. Oh sorry. Ja. Ja, en, en, nou ja, en wat je ook hoort, wat je ook bij de postregering, wat je natuurlijk ook bij de postregering hoort, en dat ligt er ook gewoon ontzettend gevoelig. Kijk, Polen is in 2004 uh, toegetreden met de belofte van die, van die cohesiefondsen ja. um, en belofte dat het beter, dat, het, dat, er, dat er meer investeringen zouden, zouden volgen op allerlei, uh, op allerlei vlakken, qua infrastructuur, als het dan, uh, of het gaat om, om, uh, om het versterken van het MKB. Um, uh, en, en, en, nu, en nu komt, dat, nu komt ineens een, een nieuw, voor hun volledig nieuw uh, criterium om uh, um de hoek kijken. Mm -hmm. uh, dus dus um, zij beschouwen dat als, als, als iets illegitims. Hij noemde het zelfs, Wasikovski, gisteren een illegale activiteit. Uh, en, en, en, en ja, hij zei ook van, uh, ik moet het nog maar zien of uh, dit, dit zomaar door kan komen. Ja, mevrouw. het is een beetje het, het, het doel verplaatsen tijdens de wedstrijd, hè? Ja, in zekere zin wel. Zo voelt het denk ik voor veel Polen. Voor veel Polen ook. Ja, want er uh, is natuurlijk veel protest ook in Polen tegen uh, die maatregelen van de regering. Maar is dit een algemeen gevoel van, van uh, de Polen wel dat het uh, uh, onrechtvaardig zou zijn als zij daar financieel voor gestraft zouden worden? Ja, dat is natuurlijk altijd lastig te, hmm. te bepalen. Ja, hoe, je spreekt ze niet allemaal kijken. He? Nee. Het is een, het is een, het is een, een zeer complex. Materie, Ik denk dat voor de gemiddelde Nederlander ook de EU-fondsen redelijk ver staan. Dat is voor de Polen niet anders. Maar ik, ik sprak vanmorgen bijvoorbeeld mijn uh, recente Pools. Uh, iemand die toevallig uh, behoorlijk uh, op de hand is van deze regering. Uh, en die zei eigenlijk gelijk van ja, dit, uh, wat is het? Uh, kijk, voor, voor iemand als, als zij, en iemand die op de ring stemt... is dat hele thema van die, van die rechtsstaat een heel lokaal thema. Ze zegt, ja wij, wij, willen, uh, wij willen nu eenmaal wat vervangingen doorvoeren... in de rechtelijke macht, we mm. willen wat uh, andere rechters neerzetten. Ja. Uh, wat heeft de Europese Unie daar, uh, daar precies mee nee, te maken? begrijp begrijpen niet waarom het zo'n fundamentele kwestie is. Hoe groot zou de financiële klap zijn voor, voor Polen? Ja, dat is natuurlijk uh, de, de hamvraag. Kijk, uh, als je kijkt naar het vorige uh, budget. En je zei al, hè, meerdere miljarden die, die Polen jaarlijks uh, ontvangt. Uh, in totaal ging het in de vorige cyclus van zeven jaar om uh, meer dan 100 miljard. Mm -hmm. um, uh, uh, ga je kijken naar hoe dat uh, er straks uit komt te zien? Kijk, het, het eerlijke antwoord is: dat weten we natuurlijk nog niet precies. We staan aan het begin van een heel lang traject. waarbij uh, straks de commissie volgende week met een voorstel komt. en daarna de lidstaten mm -hmm. dat nog moeten gaan afkaart. En daar ja. zou Polen en dan ook Hongarije natuurlijk heel nadrukkelijk op gaan lobbyen. Maar laten we even uh, verder kijken. Zeggen, uh, laten we zeggen dat er inderdaad een soort sanctie volgt. Um, er, er wordt wel geschat, maar er, nogmaals, hier verschillen de meningen sterk over. Er wordt wel geschat dat ongeveer hal, uh, tot, tot ongeveer een half procent economische groei uh, uh, gebaseerd zou zijn op, uh, uh, uh, momenteel op die, op die EU-fondsen. Um, je ziet het natuurlijk ook in de praktijk. Uh, de, de de, de we eh, het wegennetwerk, belangrijkste voorbeeld misschien... is nu niet te vergelijken met uh, hoe de wegen erbij lagen toen Polen toetrad. Nee. Uh, ga je op, op, op, op die infrastructuur, want dat is natuurlijk de vraag... Hè, waar, op welke potjes um, wordt er dan uh, gekort? Uh, zit je op die infrastructuur of hebben we te maken met kortingen... op uh, innovatieprojecten, uh, op stadsvernieuwing, et cetera? Dus het, dat, dat moeten we natuurlijk nog gaan zien. Um, misschien wel interessant om hierbij te vermelden is natuurlijk... dat er bij ondernemers hier sowieso wel uh, buitenlandse ondernemers... hebben. Het dan over sowieso wel enige aarzeling bestaat om op dit moment in Polen te gaan investeren, ja. gezien ja. dat rechtsklimaat. Ja. Ja. Nou, is het bedoeld dus om te proberen Polen te laten bijdraaien wat betreft die, die wetgeving met betrekking tot de rechterlijke macht. Maar je zei al, het is nog een heel lang proces en Polen kan natuurlijk rekenen op steun, zeker van Hongarije, misschien ook wel van andere zogenaamde Visigraad-landen, die landen van Midden-Europa. Stel nou toch dat die plannen erdoor gaan en er geen subsidie meer naar Warschau zou gaan. Uh, er zijn mensen die denken dat dat er dan een kans is dat Polen uit de EU wil stappen? Ja, uh, dat is de vrees. Uh, ik hoor die vrees ook zo nu en dan. Uh, kijk, zover zijn we natuurlijk ook niet om... even voor de duidelijkheid ook niet om het schrappen van alle subsidies het zou gaan nee. om een nieuw criterium ja. toegevoegd. Een rule of law criterium. Toegevoegd aan de, aan de meerjarenbegroting. Maar zeker, het, het is ingezet, is, is uh, voor veel van, veel van de oppositie ontzettend gevaarlijk. Uh, en, en de Poolse regering werkt ook niet de indruk dat ze van plan is om, om echt aan de kern van die hervormingen nee. iets te doen. Ze hebben nu wel uh, onder de mom van artikel 7, want dat loopt natuurlijk ook nog, nee. uh, hebben ze wel een aantal hervormingen beloofd. Een aantal veranderingen binnen de rechtelijke uh, hervormingen. Um, uh, maar ook daar, als je daar nou, nou naar kijkt, van wat. Wat, wat zijn die beloftes dan precies? Dan zie je dat ze de kern ja. van waar het probleem nou eigenlijk over gaat, niet raken. Oké, okay. dankjewel. Jenni Jan Holtland. En dit was ook Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen ontvangt Jelly Brouwer in kunsthof Saskia Noord, de bekende en succesvolle thriller schrijfster. Haar eerste roman verschijnt: Stromboli, maar nu eerst het NOS Nieuws. NPO Radio 1. Gelezen door Freddy Van Tijn. De man die zondag werd opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van Orlando Boldewijn is weer vrijgelaten. De man uit Den Haag blijft wel verdachte in de zaak. Het lichaam van Orlando van 17 werd in februari gevonden, een week na een afspraak met een onbekende man uit Den Haag. De massale versterking van huizen in Groningen gaat vooralsnog niet door. Minister Wiebes, de provincie en de aardbevingsgemeente hebben afgesproken dat er onderzoek wordt gedaan. De huizen zouden bij zwaardere aardbevingen te onveilig zijn om in te wonen. Maar minister Wiebes gaat ervan uit dat de kans op zwaardere aardbevingen kleiner wordt als de gaskraan dichtgaat. In Brabant is in een week tijd al tien keer gedumpt drugsafval gevonden. Vanmorgen zijn er weer drie tonnen en meerdere jerrycans en vuilniszakken met chemicaliën ontdekt. Dit keer in het dorp Galder. Het zijn waarschijnlijk resten van de productie van synthetische drugs. En het waren rugproblemen waardoor Sven Kramer niet in topvorm was bij de winterspelen in Zuid-Korea. En de gouden medaille op de 10 kilometer misliep. Dat zei hij zelf bij de eerste training van het seizoen. En ook op de WK Allround in Amsterdam eindigde Kramer teleurstellend als zesde.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 Enig, die Hermitage. Ik heb zoveel geleerd over de Gouden Eeuw. Bijvoorbeeld dat die bijgoochem van het Saar Peter voor een graapstaver een echte Rembrandt heb gekocht. Dat moet je echt gaan zien, hoor. Laat je meeslepen door 9-eeuwen Amsterdam in 9 minuten. Panorama Amsterdam. Een nieuwe multimediale voorstelling in de Hermitage. Mogelijk gemaakt door de Bank Giro Loterij. In Nederland wordt elke elf minuten ingebroken. Met het Veenstra-alarmsysteem kunt u zorgeloos van huis deze zomer. De Veenstra-vakmannen waken dag en nacht over u en uw bezittingen. Veenstra, ook voor het beste alarmsysteem thuis. Ja. Hey, en hoe is het met de zaak eigenlijk? Ja, goed. A alleen die nieuwe privacywet, echt. Oh, dat ja. Tuurlijk wil ik netjes omgaan met gegevens van mijn klanten... maar wat een gedoe, man. Ja. Heb jij bijvoorbeeld al zo'n nieuwe privacyverklaring? Binnen een half uur. Serieus? Mm -hmm. Wel samen met een expert opgesteld. En uh, als ik jou zo hoor, kan jij ook wel wat hulp gebruiken. Voor 25 mei voldoen aan de nieuwe privacywet. Vraag het onze experts of ga naar das.nl voor een passende oplossing. Met das kom je verder. De eerste drie maanden geen abonnementskosten bij een alarmsysteem. Kijk op veenstra.com. Pas bevallen jonge moeders, stierenvechters na de strijd, schuchtere tieners op het strand. Hun blik.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 De thrillers van onze gasten zijn wereldwijde million-sellers... maar nu komt zij met haar eerste roman... waarin een succesvolle schrijfster besluit... om na een gestrand huwelijk in retrette te gaan... bij een goeroe op een hemels vulkaaneiland. Maar ook daar zwijgt het verleden niet. Welkom op Stromboli... Hier is Saskia Noord. Kunst kunststof. Uw presentator is. Jeddy Brouwer ja. Afgelopen vrijdag was de feestelijke presentatie in Pakhuis de Zwijger. Mm -hmm. En ik zag een berichtje dat er na kwart over tien niet meer gefotografeerd mocht worden. Ja. Waarom kwart over tien? <laughs> uh, toen eindigde het interview, geloof ik, met mij. En, uh, door Corine Kolen, hè? Door Corine Kolen. En uh, begon uh, de dj. Um, en het is enigszins over zeven opgevat, want het gold voor de pers. Ja. Op kwart over tien was er pers. En die mochten foto's maken. En, en die wil niet tot het bittere einde de hele tijd pers in je nek hebben. Nee. Maar het was niet zo dat er een totaal fotografieverbod was. Als je dan twee gin tonics op hebt of een paar biertjes... dan moet daar niet nog een fotograaf staan. Nee, dat vind ik niet. Nee. Moet ook had een je bezig, het zelf het bedacht? Of je... LeBouski? Nou, een beetje een uitgeving. overleg. Dus had het meer, ja, um, weet je, Alles ligt al op straat. En uh, ik had erg behoefte aan ook eventjes gewoon... Alleen met familie en vrienden. De genodigden. De genodigden. En niet uh, ieder moment uh, klik klak horen. Ja, het waren er wel 400, hè? Het was echt groots aangepakt. Ja, ja het leuke was dat er, uh, ja, de, de fans konden ook komen. Dus dat was... Uh, die konden zich aanmelden een, die of Die konden zo. zich aanmelden, die konden een kaartje ja. kopen. En dat kaartje was de prijs van een boek. En ze kregen ook een gesigneerd boek. En een feestje. Dus eigenlijk een hele goede deal. En er werden natuurlijk ondertussen heel veel foto's gemaakt. Ja, nou, ik geloof, dat viel me eigenlijk wel mee. Maar er was zoveel te doen dat mensen daar niet zo mee bezig waren. Ja. Ik ben er, geloof ik maar met twee mensen op de foto gegaan. Dus dat viel echt mee. Durven ze dan eigenlijk niet? Misschien. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, Want het is ja. toch imposant om ja. de Saskia Noord dan in het echt te zien? Voor ja, de fans. met alle mensen eromheen ook. Mm -hmm. ja. Kinderen, familie... Het is ook een beetje assenpoesten, dat na kwart over tien uh, alles verandert. Mm -hmm. Ja, dat leek het ook wel een beetje op, ja. Voelde het zo? Nou ja, dat voelde wel zo. Ik vond het een hele mooie balans. Want in verhouding met mijn boek, hebben we hebben begonnen met een, een ademhalingsguru. Dus we lagen even <lacht> allemaal, net zoals in het boek, op de grond <lacht> te ademen. Daarna, uh, vijf seconden vrije, inademen, vijf seconden vasthouden, vijf, vijf seconden, seconden uitademen, uit ademen, ja. En daarna een vrij stevig interview met Corinne Kolen. Wat uh, ja. erg scherp was. Zelfs dat ik af en toe Spaans benauwd kreeg. Oh ja? En daarna was het dansen. nou Al die drie elementen zitten, zitten In boek, ja. het boek, het klopte helemaal. Mm -hmm. um, hoe belangrijk is het eigenlijk om dat soort zaken in de gaten te houden? Hè? Met foto's van de pers. Want je zegt, ik wil dat niet de hele tijd. Dat gezoem om mij en het geklikklak. Uh, want... Je bent, zoals Joost Prinsen net ook zei, een million bestseller. Mm. Uh, er zijn er nog een paar. Hè? Mm. Isa Hoes afgelopen vrijdag, nee zaterdag in, ja. in de Volkshand, ja. Helene van Rooyen ja. waren ja. ook op het feest. In elk ja. geval Helene ja. van Rooyen. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, hoe belangrijk is dan? Jullie hebben een soort sterrenstatus. Hoe belangrijk is dat om? Uh, hoe belangrijk is het imago? Laat ik het zo vragen. Uh, ja, dat is grappig wat je dat zegt. Want in principe we hebben schrijvers uh, maar één imago, dat is een beetje een stoffige. Ja, een pijp. Knorrig, en een, uh, en een, uh, nou ja, en een, een grijs en Dan ben je al heel Een boek. Ja. Met, hè, dat, uh, en ineens uh, is er een soort uh, cultuur ontstaan. dat je als schrijver ook uh, uh, goed uit moet zien. en op Instagram moet staan. en uh, met een imago bezig moet zijn. En dat uh, vind ik soms wel eens ingewikkeld. Want ik hou ook van leuke kleren. en ik hou ook van er goed uitzien. en ik hou ook van social media. Maar ik wil niet zo'n soort uh, imago-denker worden of zo. Dus dat maakt ook dat je. Hè, dit is natuurlijk een hele dualistische verhouding. De RTL Boulevard komt. Dus je gooit eventjes alles in de uitverkoop. Maar daarna ja. wil ik wel weer mijn leven voor mezelf hebben. En ik, ik ben gelukkig nog ook niet zo bekend dat ik overal waar ik kom mensen mij aanklampen of foto's van me willen maken. Oh nee. En ik, nee. Waar zit hem dat in, denk je? Ja, ik zorg in ieder geval voor dat ik, dat ik vrij onherkenbaar... <lacht> <lacht> dat, is, dat ik gewoon in mijn jongbroek zonder make-up... dan denken ze niet per <lacht> dan se dan zien ze niks niks mee. En, uh, maar als je zegt RTL Boulevard... en dan gooi ik alles even in de uitverkoop... hoe, hoe voelt dat dan? Want de, je suggereert daarmee een beetje dat het toch iets is... Ja, wat je dan naar jouw idee even moet doen. Wat... Ja, het is een hele... Wat, net als zij dualistisch gevoel. Ja. Want ik ben, uh, um, hey, ik wil natuurlijk ook mijn verhaal bewaken en ik wil ook niet dat dat in de uitverkoop komt of dat het alleen maar gaat over de realiteitsgehalte van mijn boek of boeken of mijn leven. En tegelijkertijd wil je een zo groot mogelijk publiek ja, bereiken. Snap ik. En het grote publiek zit onder andere ook daar. Ja. Um, dus ik denk dan we het doel heilig de middelen. Nu kijk ik ook niet neer op Boulevard. Ik kijk er ook wel eens naar. En ja. ik vind dat uh, ja, dat is gewoon van nu. Ja. En de, dat hoort erbij, denk ik. Ja, het hoort bij uh, het vak. En de, en de tijd vraagt er dus ook om. En is het zo dat het van vrouwelijke auteurs... meer wordt gevraagd dan van mannelijke? Of is dat onzin? Ik weet niet of dat echt zo... Misschien dat mannelijke auteurs het wel wordt gevraagd... maar dat die het niet doen. Dat kan ook. <laughs> Interessante opmerkingen. Uh, de de ik denk woord. ik wel dat. Uh, uh, nee, denk je dat? Dat mannen daar minder aan willen voldoen dan vrouwen? Nou, ik denk dat mannen daar wel, wel kritischer of misschien angstiger voor zijn. Ik heb ooit een keer een fotoshoot gedaan met een schrijver. En wij, uh, voor een blad, ik zal geen namen vernoemen. maar het zou zomaar de, uh, de Linda kunnen zijn. Nou, nee, dat was uh, oh, een andere. Een de, concurrent. Uh, ja. En dat uh, was een stylist die had allemaal mooie kleren. En ik ga heel braaf alles aantrekken. Ik vond het ook. Hele lelijke kleren, maar ik denk, nou ja, help, door, <laughs> snel voorbij. Maar die man zegt gewoon, ja, ik... Ik doe het niet. Ik ga dat niet doen. Kijk, dit ben ik. Jij wil dat ik zoveel mogelijk mezelf ben in het interview. Ja, dan wil ik ook als mezelf op de foto. Dan dacht ik, ja, daar, shit, dat kunnen ik wij leren van mannen. <laughs> ja. Dat is echt denken, flikker op met, ja. je, met je styling. Ik ga dat gewoon niet doen. En heb je daar toen een lering uitgetrokken? Vervolgens nou, heb jij tegen heel veel stylisten gezegd. Nou, ik ben wel ietsje geworden, Maar ik ben veel te uh, lief of ja. complizerig. Ja, toch nee, nog nee. steeds. Hè? Maar wel vaak dat ik dan terugkijk en denk... Oh nee, wat <lacht> <lacht> heb ik daar aan? Wat hebben ze me aangetrokken? Maar dan weet je ook meteen waarom niemand me herkent... als ik mijn ja. eigen kleren aan heb. Trouwens, nu zie je er ook geweldig uit. Dat moet gezegd, maar je ja. gaat zo nog naar een opening. Ja. Ja. Ja, daarom heb je je joggingbroek niet aan. Want nee, dan had je had hem gewoon aangetrokken gehad voor de radio. Ja. Hoewel we trouwens te zien zijn, maar van heel ver af. Mm -hmm. hè? Uh, ik wil je even, vanochtend, ik vroeg of je het stuk had gelezen in, uh, in de Volkskrant vanochtend. Niet helemaal, begrijp ik. Daan Borrel heeft ja. ze, geweldige naam, 27 jaar. Uh, groot verhaal in, het Volkskrant, in de bijlagen. Uh, ze wil vrouwen vertrouwd maken met hun seksualiteit. Dat was ongeveer de ja. kop. Uh, nu zijn jouw kinderen inmiddels 23 en 21. Nog 25 en 23. 25 en 23. Oh, ja, en 23. 23. Ja. oh ja. ja, nou. Um, Gaat die generatie naar jouw idee op een heel andere manier... met seksualiteit om? Heb je daar enig zicht op? Nou, ik vind ze wel vrij open. Maar goed, dat kan ook liggen aan hoe wij met elkaar omgaan. Dus ik kan alleen maar over mijn situatie met hun oordelen. Ik mm -hmm. ben, probeer er heel open te zijn, over te zijn. Omdat jij dat belangrijk vindt? Ja, en zij zijn daardoor ook... ja. Ik, soms was dat ik denk, jongens, ik ben je moeder. <lacht> ik hoef het niet te weten. <lacht> Maar, zeg je dat dan ook, uh, of niet? Ja, ja, dat zeg ik wel. En uh, ik vind het ook prachtig uh, dat ze onderling... Ik hoor natuurlijk wel gesprekken met vrienden. Zodat ik denk, nou, ja, ze hebben wel echt... Ze gaan wel dieper op de materie in dan wij dat vroeger deden. Ze, ze weten zijn, ook meer. Ze weten meer. En ze zijn uh, erg... Mijn dochter vooral die is ook best wel feministisch. Dus dat is... Uh, ja, die... Ik maak me over mijn kinderen daarin geen zorgen. Nee, nee. Nu zij ziet iets interessants, verschillende interessante dingen, maar één ding vond ik wel heel typerend. Uh, ze had het over de relatie met haar ouders, deze Daan Borrel dus mm -hmm. hè. Uh, en over haar oma ook. Dat ze mm -hmm. bij de oma, als ze daar logeert, bij de oma in bed slaapt. En inderdaad alles aan haar ouders vertelt. Ja, er, ja. Ook het moment dat ja. ze was ontwaagd. Ja. Direct ja. aan de vader vertelt. Ja. En dan zegt ze op een gegeven moment... Soms denk ik zelfs dat ik emotioneel zo verwend ben... door haar ouders dus. Mm -hmm. Dat het me nu in de weg zit. Dat ik bij een geliefde dezelfde onbaatzuchtige liefde zoek... die alleen ouders kunnen geven. Toen schrok ik wel. Ik denk, oh... Dat kan inderdaad helemaal fout gaan. Ja, ja. Heb jij daar wel eens bij stilgestaan? Um, of van je ja, kinderen ik gehoord. Te denken, maar, nou Ja, ik denk aan mijn zoon. Mijn uh, zoon heeft al heel lang verkering. En mijn dochter heel lang verkering gehad. En nu een nieuwe vriend. Uh, maar dit soort, deze, deze problematiek, nee. Dat nee vind en die. Ik voor maar maar Misschien niet. dat ze dat ooit wel gaan zeggen. Ik weet het niet. Je hebt niet maar, het idee dat je ze uh, op, in dat opzicht hebt verwend. Met die onbaatzuchten. Nee, ik, merk, ik denk wel dat verwend. Ja, ik ben, ik, mijn dochter slaapt niet meer bij mij in bed. Maar dat is, heeft ze heel lang wel gedaan. Als ze er was. Of, uh, uh, of samen in bad en al dat soort. We waren er wel heel close oh, daarin ja? En ik heb op een gegeven moment zelf ook wel gedacht. Van, ja, dit moet er niet op het moment komen dat je dat, ja, die, dat soort intimiteiten... Uh, niet meer aangaat. Dan zijn ze daar niet te groot voor. En heb je dat toen hardop afgevraagd met haar erbij? Of? Nee, ze zei gewoon op een gegeven moment zelf... dat ze ja, in het andere bed ging slapen. Hm. En dat ging ook een beetje vanzelf. Maar ze zijn nog wel heel vrij met hun lijf. En, en volgens mij ook in hun relatie, ja. Alleen maar goed. Dus. Ja, ik vind, ja, precies. Ja. Um. De tegel ligt daar en er komt op een gegeven moment iets op te staan. Mm -hmm. En uh, luisteraars kunnen zich uh, mengen in het gesprek. Heel graag zelfs via Twitter bijvoorbeeld. Hashtag Radio Kunststof. Of stuur gewoon een mail naar kunststof.ntr.nl Via de podcast zijn we uh, ieder uur van de dag te beluisteren. En we zijn dus ook te zien via nporadio1.nl En er was net al één tweet. Ik weet niet of jij hem ook hebt gezien. Van Arie Storm. De literatuurcriticus en die zegt, oh. een thriller is ook een roman. Wat een dom gelul nou weer. <lacht> <lacht> Hoe zie jij dat? Ja, ik denk het is niet dat hij daar gelijk in heeft. Ja, en bovendien, het is helemaal niet jouw eerste roman. Dat heeft Lebowski ervan gemaakt. Je hebt toch al, al eerder uh, romans gepubliceerd? Nee. Nee? Nee. Koorts, Dat zijn. Uh, Wat zijn dat dan? Die zijn als thriller gepubliceerd. Oh ja? Ja. Terwijl dat toch eigenlijk romans waren? Ja, nou ja, heel veel mensen vinden huidpijn laatst ook een roman. Oh, ja. ik, ik, ik, ik, de labels zijn niet, worden niet per se door schrijvers bedacht. Nee, He, door labels, uitgevers. Labels, uh, die, ja, dat is natuurlijk een prachtige... Uh, uh, uh, Twillers deden het goed, dus dan is iets een thriller. Je hebt, er zijn veel romans die bijvoorbeeld in Amerika als roman zijn verschenen... hier als thriller gebracht. Ik vind eigenlijk het hele woord thriller al. Ja, het is ook onmogelijk woord om uit te spreken. <laughs> ja, dus ik moet altijd ik zou zelf meer doen. kiezen voor spannende roman als je dat dan uh, een label wil geven. Maar hoort niet iedere en roman spannend te zijn. de vrouw noord. Ja, nou ja, inmiddels zie je ook wel steeds meer romanschrijvers een spannende roman schrijven. Ik hou sowieso van verhalen. En die zijn, of dat nou spannend is in de zin van dat moet iets opgelost worden of spannend door de psychologische verhoudingen. Als er geen spanning in zit, dan vind ik het snel saai. Ja, en dan leg je het weg. Ja. ja. Goed, nou deze is in elk geval spannend... vanwege de uh, psychologische verhoudingen. Laten we dat vaststellen. Ja. Uh, Stromolie, zo heet het. Het is trouwens inmiddels 15 jaar geleden dat je debuteerde. Uh, terug ja, naar de kust. Klopt, ja. Toen zat je hier ook trouwens, ja, klopt, dus echt 15 ja, jaar ja, geleden. Ja. Uh, nou, uh, uh, succes alom daarna. Mm -hmm. Dat hoef ik geloof ik niet te melden. Um, en huidpijn was in 2016 ook weer het best verkochte ja. boek van het ja. jaar, geloof ja. ik. En nu is daar uh, Stromboli. En er zijn nogal wat overeenkomsten tussen uh, de hoofdpersoon Saskia... Nee, Sarah. Kijk uit. <laughs> Sarah ja. Zomer ja. geheet. Ja. En, uh, en Saskia Noord. Um, en... De roman opent uh, huiveringwekkend. Laat ik dat woord gebruiken. En ik herkende het verhaal ook. Het is een verkrachtingsscène mm -hmm. um, die je eerder hebt beschreven in... Volgens mij was het de opiniepagina van de Volkskrant. Ja. Maar ook wel eens in een interview. Ja, nou, ik heb in een interview nooit echt het verhaal verteld. Nee, dan dat ken ik, ik het... Ook, ik bedoel, dat zijn ook van die dingen... Met dit soort onderwerpen. Mensen willen altijd de details of het verhaal. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk niet echt om... Want dat is van mij en dat kan ik het beste zelf doen. Zelf vormgeven, in je eigen, eigen, in je eigen ja, woorden. precies. Ja. Uh, en dit is ook fictie. Het is niet letterlijk. Uh, dat, dat, ik heb het gebruikt in, in fictie. Mm -hmm. Was uh, vanaf moment 1 duidelijk dat je daarmee wilde openen? Nee. Want het is wel wat om, om daarmee te starten, toch? Ja. Om je boek daarmee te openen. Ja. Wat deed je besluiten om dat te doen? Uh, ik was uh, in de eerste instantie was het veel meer ging het veel meer over die scheiding en uh, uh, uiteraard uh, het Stromboli-deel en ik merkte dat ik uh, even hey, voor want uh, dan de, uh, Sarah ja, de gaat, zomer. Naar de, gaat naar gaat naar een op Stromboli uh, na haar of nou ja, na haar scheiding eigenlijk tijdens hè want een scheiding duurt ja. altijd heel lang dus daar <lacht> zit ze middenin en dan gaat ze op retretten en daar ontmoet ze allemaal mensen, andere mensen met andere problemen. En nou ja, eigenlijk gaat ze meer graven in zichzelf... aan de hand van die gesprekken met die mensen... dan echt werkelijk de therapieën die daar worden gegeven. Ja, heel verstandig. Ja, Zeker gezien heftig. de goeroe die ze ja, ontmoet. Ja, inderdaad. En Sarah Zomer is een bestseller-auteur. Is al twintig jaar getrouwd met ja. een andere schrijver. Uh, schrijver. Ook succesvol. Hij is uh, VPRO, zij is SBS6. Ik weet niet waar ik dat nou vandaan nou, haal. Dat maar... zegt hij in een ruzie. Oh ja, dat zegt hij in de ja, ruzie, een ruzie. Ja, met beetje het Arie Storm type ja. <laughs> ja, dat zou je <laughs> kunnen zeggen. Ik weet niet of Arie Storm daar blij mee is. Um, maar goed, je zegt dus, aanvankelijk zou het boek vooral over de scheiding gaan. Zie je dat nou nu? Nou ja, dat was de insteek. Uh, ik wilde heel graag laten zien. Of, of, ja, weet je, ik heb zelf altijd. Ik moet altijd dingen altijd opschrijven om ze ook te begrijpen. Dus ik had natuurlijk. Ook omdat ik zelf een scheiding heb meegemaakt. en heel veel mensen ken die erin zitten, dacht ik, ik wil daar, dat opschrijven om, te, om het te kunnen begrijpen en ook te zien van. He, dat beide mensen, beide, allebei, de vrouwman, de vrouw... Man, de vrouw ze, ze doen allebei lelijk ze maken alle fouten... waarvan je in ieder krantenverhaal kan lezen... die je niet moet maken, maken zij wel. Ja. En um, um, ja. dat wil ik invoelbaar maken. Maar ik merkte heel erg aan mijn hoofdpersoon... dat zij uh, he, de strijd, Karel komt niet bij, dicht bij haar. Dat is ook zijn verwijt de hele tijd. Van, je bent eigenlijk altijd op afstand... en ik, ik, ik wil tot je doordringen. En dat gaat op een gegeven moment zo ver... dat die ruzie steeds heftiger worden. Uh, maar ja, er is natuurlijk een reden voor waarom zij zo is. Mm -hmm. En eigenlijk tegelijk dat ik dit aan het schrijven was... begon die MeToo-affaire. En ik heb me toen zo geërgerd aan allerlei commentaren... en mensen die daar mening over hadden... dat ik een stuk in de Volksland heb geschreven daarover... En toen wist ik gewoon, nadat ik dat stuk had geschreven... Van ik moet dit uh, in dit boek verwerken. Hm. Dat was, was een ijzersterk stuk, hè? Dat was echt ja. een heel goed stuk. Ja, nou ja. Het kwam het hard aan. Het bij, bij veel mensen, mensen behoorlijk naar binnen. Ja. En het uh, uh, uh, was uh, jouw verhaal, en dat was ook heel... Uh, strijdbaar, mm -hmm. uh, een pamflet was ja. het. En je riep ja. op uh, van, we ja. moeten het gaan vertellen nu. Ja, precies. Nu is het ja. moment daar. Ja, en uh, dat is natuurlijk ook Sarah's uh, drama. En eigenlijk door die, haar dit drama te geven... begrijp je ook alle mensen eromheen. Je? Als iemand een geheim heeft... Uh, wat haar wel heel erg uh, als persoon bepaalt, dan heeft ook daar de echtgenoten, de liefdes, de kinderen. Iedereen krijgt daarmee te maken. Ja, Zover dat ze het weten. Mm -hmm. uh, dus dan is zo'n zo drama zo vertakt door alles heen. Nou ja, en toen, op de een of andere manier, daardoor werd het verhaal echt rond. Ja. Want je, uh, aanvankelijk wilde je dus over die scheiding schrijven. Mm -hmm. En had je het verhaal van het meisje dat op de e was verkracht... Uh, zoals jij mm -hmm. en, en, en, en Sarah ja. Zomer... had je dat er al bij bedacht? Dat dat zeker geïntegreerd nou, was? Nou, ik dacht, er die... oh, moet ik wel een soort... Er moet wel iets met haar aan de hand zijn. Maar ik heb zelf uh, ook... Uh, het is natuurlijk als romanschrijver en een afschuwelijke gebeurtenis... maar tegelijkertijd, ook omdat je het wil begrijpen... is het ook iets wat je steeds weer wil opschrijven. Maar ik dacht ook, ja, als ik dat nu erbij ga halen... dan krijg je natuurlijk alweer dat iedereen zegt... heb je haar weer met, die, met dat gedoe. Maar goed... Ja, echt dat, dacht je dat. Ja, want dat zeggen mensen ook wel eens. Ja, dan heb ja, je haar tuurlijk. weer. Ja, dat is, uh, het is gewoon niet echt een leuk onderwerp. Mm -hmm. Dus als iemand daar steeds over begint... dan uh, wordt het op een gegeven moment heel vervelend. Maar is dat niet wat in jouw hoofd zit... of is dat wat mensen daadwerkelijk tegen je zeggen? Oh, maar dat zeggen ze ook gewoon echt. Echt? Ja hoor. Van hou er nou nee, zo over op. Niet wat, de grote getalen, maar er zijn wel nee. mensen die zeggen... ja, pff, moet dat nou? En is het al geleden? Heb ik het al vaker over gehad. En dat is ook allemaal waar. Hm. Nou ja, alleen en, alleen in, in, in deze vorm... Ik wil natuurlijk wel een dreun uitdelen. Mm -hmm. dat, ja. dat was wel echt mijn, mijn intentie. En dat heb ik denk ik ook wel gedaan. En ik wil ook, he, aan de andere kant, het is niet een, een, een lammerjant slachtofferverhaal. Want ik, het is ook een heel grappig boek. Ja, ik heb ontzettend gelachen. Ja, ja dus dat, uh, dat is de andere kant. Iemand is niet alleen maar slachtoffer van zoiets. Het is niet het enige wat, wat, je, de, wat je als persoon definieert. Nee, humor is toch ook vaak het beste antwoord. Ja. ja. Had jij al bedacht. Toch? Want je hebt er ja, een, een vreselijke toestand van gemaakt ja. daar op Stromboli. Ja. Ja. Uh, terwijl jouw eigen ervaringen op Stromboli eigenlijk wel meevielen, toch? Nee, ik had een prachtige ja. retraite. Ja, zeker. Daarover later meer. Want nog even: want de ondertoon van het boek is eigenlijk hoe bepalend zo'n. Uh, dramatische ervaring is voor de rest van je leven. Ja. En uh, je kan dan wel zeggen van, het is heel lang geleden... en dan heb je haar weer met het verhaal. Mm -hmm. Maar dat verhaal blijft, toch? Want dat ja. is eigenlijk wel ja. wat ik de hele tijd... Ja. ook tussen alle grappige verhalen ja. doorlees. Ja. Het is er altijd. Ja, ja. Nou, moet ik wel eerlijk bekennen dat ik dat nu niet meer zo ervaar. Want nu, oh, nu ga ik er alweer over mezelf. Het, het is natuurlijk, ik, ik heb Sarah natuurlijk ook wel een aantal dingen meegegeven... die ik zelf niet heb. Hè. Ik heb uh, nou, wat uh, heb jij niet, Saskia. <laughs> <laughs> nou, dat hoef is, je helemaal nee, niet te zeggen, nee, wat jij precies, niet hebt. Maar, nee, maar goed, ze heeft het een aantal elementen is, ja. in haar leven... die, uh, die wel horen bij uh, slachtoffers van seksueel geweld. Maar niet iedereen heeft dezelfde uh, Symptom. uh, symptomen nee. da daar, daarin. Dus ik heb haar wel een heel pakket aan symptomen gegeven, zodat ja, dat je dat allemaal begrijpt. Dat dat, het, het, de ene wil nooit meer seks en de andere die wil heel veel seks. Mm het -hmm. zijn allemaal verschillende gevolgen ja. van zo'n ingrijpende van, van, gebeurtenis. Van dezelfde ja. ingrijpende gebeurtenis. Maar dat heb je in elk geval willen onderzoeken ook ja. uh, voor dit boek. En, ja. en, Kom, ja, want je zegt nu wel direct heel overtuigend. En al eerder, ik zag je het bij Heroen Pauw ook zeggen. Van, ja, maar nu is het... Ja. Maar, maar sinds wanneer? En hoe gaat dat dan? De, de, gaat het langzaam zo'n beetje... Nou, eigenlijk het? ging het o? natuurlijk beter vanaf het moment dat ik echt open over ging praten. En dat was? Ja, dat is... Ja, nou, ik bedoel, je hebt open in je eigen kring en dan heb je nog open in de media. Maar denk... Ja, dat zijn twee verschillende dingen, begrepen we ja, van jouw moeder. Precies. <laughs> ja, jongen. ik denk zo 15 jaar geleden of zo. Dat maar is hij moeder... laat, hè? want toen was je ja. dus in de dertig. Ja. ja, en ik heb het wel, eens, wel al eerder met mijn ex-man over gehad. Maar dat ging ook nog niet zo... Dat was niet open, weet je. je hebt, er is, is iets gebeurd. Nou, het is helemaal niet leuk om over te praten. Nee. Dat is toch iets anders. Uh, um. Maar ja, laat je, laten we het daarmee vergelijken. Met dat je gepest bent als kind. Hè? Dat is natuurlijk ook een traumatische ervaring... die zijn leven lang mm -hmm. door klinkt. Uh, maar iemand die dat, die ervaring heeft... ga ik ook niet tegen zeggen... nou, uh, pff, moet je nou weer... Uh, <laughs> Daarover beginnen. Maar nou, nou, dit heeft met seksualiteit te maken. Dus dat, dat vinden mensen gewoon heel vervelend. Ze voelen zich heel ongemakkelijk. Mm -hmm. En dat voel jij dan ook? Ja, en ik, wel, ik hoef er ook eigenlijk helemaal niet echt over te. Ik wilde wel. Wat er gebeurd is, daar heb je helemaal. Dat wil je niet delen nee. met Jan en allemaal. Nee, maar dat is dus het ingewikkelde van dit alles. Want tegelijkertijd zeg je, het ging beter met me vanaf het moment ja, dat ik erover dat, ging dat praten. Is, wat ook uit het boek blijkt. Het beste medicijn voor alle traumatische ervaringen, als jij beroofd bent. Ik heb dat meegemaakt met vrienden die, die uh, beroofd zijn. Die willen dat gewoon de hele tijd vertellen. Want door te vertellen ga je het zelf ook meer begrijpen. Het is gewoon een proces wat, wat echt nodig is om iets te verwerken. Mm -hmm. En het schrijven, want uh, je besloot nu dus om, om het echt op te schrijven. Mm -hmm. hoe, hoe was dat dan? Ja, het staat nu best ver van mij af. Klinkt ook heel raar. Ik heb het. Misschien wel omdat ik er zoveel over gehad heb, wordt het een <lacht> soort uh, abstracter of zo. En, uh, en op daardoor kon ik het ik, verhaal of wat? Ja, het is gewoon. Ik, als ik er nu naar, over nadenk of naar kijk, denk. Ik, ik heb er geen echte emotie meer bij. Mm -hmm. Dat is, heb ik echt niet. Maar ik denk ook wel dat ik het daarom kon schrijven. En die emotie heb je niet meer omdat je erover hebt geschreven? Of kun je daar niet echt de ik, vinger ik op leggen? Ik weet het niet. Ik denk dat ik... Uh, um, ja, daar heb ik geen idee. Nee. Het is, het is, ik, ik, voor mij is het gevoel dat op het moment dat ik er heel open over werd... het me minder raakte de hele tijd. Want ik heb ook heel, je, je kan ook willen, er niet over willen praten... omdat je gewoon helemaal niet weer dat wil oprakelen. Er zijn natuurlijk... Allerlei redenen om dat niet te willen. En nee, dat wil ik ook. Maar ik heb dat nooit meer gehad van die flashbacks of angstaanvallen. Heb ik vroeger wel gehad. En dat verdween allemaal op het moment dat je erover ging praten. Dus dat ja. is wel een heel duidelijke ja. boodschap ja. en missie die je ook hebt. Ja. Speelde dat op de achtergrond een rol toen je dit boek schreef... Jazeker. Ik, ik heb echt bedacht, uh, nou ja, ook door MeToo en ook door al die mensen, dan oh, heb je die wijf en de gezeur en de heksenjacht. En dan denk ik, ja. Ook met dit Amsterdamse accent of wat is het in ja, Holland. Dat is misschien ook allemaal waar. Maar aan de andere kant, mijn enige. Uh, het enige wat ik over die actie vind en eraan heb overgehouden, is dat. Mensen het gingen vertellen. Ja, ja. We luisteren heel even naar het nieuws van acht uur. Ja. En dan zijn we terug met het motto van je boek. Dat kunnen we laten horen, ja. namelijk. NPO Radio 1.